Vondant bij de koffie. Een serie bitterzoete verhalen rond de eeuwwisseling. Vanavond hoort u het vijfde deel. Het verhaal, het diner van Manus van Justus van Maurik in de bewerking van Ben Bolken. Tachtig jaar geleden was Amsterdam een stuk kleiner dan nu... Ik persoonlijk vond het toen leuker, gezelliger, overzichtelijker, meer een geheel. Natuurlijk ook tegenwoordig heeft onze stad zijn aantrekkelijkheden. Amsterdam kan gewoon niet vervelend worden. Al door is er over geschreven. Van Bredero een paar eeuwen geleden tot Kamichelt nu hebben schrijvers er hun best op gedaan. Al heeft een dichter dan ook gezegd dat Amsterdam onbeschrijfelijk is. Wel, tachtig jaar geleden heb ik het geprobeerd iets van onze stad onder woorden te brengen. Ik ben Justus van Maurik, sigarenfabrikant en verhalen schrijver. U kunt mij kennen, want verschillende van mijn verhalen zijn pas nog herdrukt. Wat ik nu in mijn tijd het aardigste vond van de stad, dat waren de volkstypen die iedereen kende en waarvan ik er vele beschreven heb. Zulke opvallende typen zie je vandaag niet zo meer. Iedereen spotte met ze, deed ze na en leefde met ze mee. Een van de bekendste typen in onze buurt was de kruier Manus. Hij droeg zijn naam het recht, want hij was wat je noemt een Manusje van alles. Hij wist alles voor iedereen te beredderen. Over hem wou ik u vertellen. Maar eerst moet ik nog een tweede eigenschap van onze Manus vermelden. Of, nou ja, moet dat? U merkt het gauw genoeg. In the day are you, Ach, meneer. Dat is om zo te zeggen voor mij, maar kinderen werken. een polischelitje, weet u dat? Ik sta het brood in de lengte door. Dan kunnen die lange stukken spek er ineen tussen. Dit is een polischelitje. Zo gebruik ik er met gemak twee. Voor mijn morgendeetje, nee. Het schenkt je te smaken, man. Nou, kan u het ook nogal stellen met het apparaat. meneer Van Maurik? Dank je, manus, Dat laat niets te wensen over. Oh, dat is dan net als van mijn. Ik was de hele dag bij wijze van bespreken toujours door eten. Dat hebben we van mijn juist of zo gehad? Ja, als je altijd hard poot aan moet spelen, dan, dan staat je maag ook zo je mee. Mm -hmm. ik, ik heb er nou al op dat ik vanmiddag een goede gestamte pot krijg. <laughs> ja, maar lief lach is er ook niet van. Zo'n echte stevige pot. je met aardappels. En het pot of snap. Dat je waar, hè? Nou, fijn fijnse die krijg je eigenlijk alleen nog aan boord. Goed, hè? En dus raasdonders met spectrum is en dan de wel ook niet goed klaarmaken. Zonder meneer van Mauri. Dat, dat, is een eten. Met de grauwe eten. Die kun je gebruiken als nadeset. <laughs> Ik heb aan boord dat goedje nooit goed gegeten. De andere maats wel. Ach, dat. Wat een goede staat. Ben je op de grote vijf geweest? Ja, ah, de kleine. Om de waarheid te zeggen. Maar in heel wat havens ben ik geweest, meneer. En ik heb er nog wat geleerd ook. Ik sprak alles prassen. Allright. Owie, oh, owie. Oui. Parlefouilles. Eh, Fransees. Engelsman, François. Duits. Nurger. I speak what you like, gentlemen. Salut. Vier vanaf met drie. Altijd at, Manus. Of hij boodschappen of pakjes rondbracht, de was haalde of met zijn handkaart iets voor je vervoerde. Zelfs als hij aan het kookskloppen was, at hij er tussendoor. Soms trof je hem in de bijkeuken aan, waar hij uit gedienstigheid voor de keukenmeid een kliek zuurkool of zo verorberde. Nu dineerde ik in die tijd dikwijls met een paar vrienden in een hotel waar je zeer goed at. De tabeldoot was er uitstekend. De eigenaar had maar één gebrek. Hij kon zijn ergernis niet verbergen als een gast soms een extra portie van een of ander gerecht vroeg. Voor die onaardige, schriele houding wilden wij hem maar lang eens laten boeten. Toen kreeg ik een inval. De aangewezen persoon voor zo'n lesje. Was dat niet onze Manus? Morgen Manus. Eh, morgen, meneer van Gemalrich. Uh, oh, je gemak bij. Die heer is goed volk hoor. Die komt te maken eens dus naar je kaken. Stil. Hoe kan ik je zo nou scheren? Je wilt toch weer mooi worden? hè? Hé? Hou het niet mis. Je wilt toch weer mooi worden? Hè? Mooi poedertje, meneer, hè? Een mooi poedertje. niet voor u. Doe je ook al in honden? Nou, uh, als er wat om te verdienen is, waarom niet? Hij is uh, van de kraaienier op de kolk. Die wil hem kwijtwijzen. Ah. Nou knap ik hem voor hem op. He? Het is een reus. Twee jaar. Ziekte gehad. Voor een dozijn gulden is hij te koop. Ik verdien er nog percentage geld aan als ik hem verpak. Laat ik nou wel eens handgeld van u hebben. Uh, uh, uh, uh, uh. Leg dan toch stil bij. Jij verdient graag wat extra's, hè? Wat een wonder. Kijk, hij, hij is zuiver als glas. En, en, en een lummel van goede gas, hè? Twaalf pop. Wil jij gemakkelijk een riks verdienen? Ja, nou, alsjeblieft. Dus, eh... Uh, geen zin in het hondje? Hallo. Voort Daar ben ik Zo. Ik wens al u dienst. Moet ik een karretje meenemen? Nee, het is een heel ander karretje. Oh. En een rol uh, hennep we dan? Nee. Je moet uit eten gaan. Hm? Uit? uit eten? En geld toe? Ja. Heb jij wel eens tafel gegeten? Nee, nooit geproefd meneer, maar Het zal wel goed spul wijzen, want we hebben het er veel van te doen in de hotel. Zou jij zondagmiddag tafel willen eten? Over mijn paardalek meneer van Mark. <laughs> ik ben je man, maar uh, waarmee verdien ik dan eigenlijk dierik? Die krijg je alleen als je verbazend veel eet, meer dan elk ander. Ja, ja ik kan je begeleiden. Ja, ik spreek in ernst, Manus. Is dat zo? Heus. Kijk, bij zo'n table dood kan je kiezen uit verschillende spijzen. Er komen allerlei mensen in dat hotel eten. Ze zitten aan lange tafels, de een kiest dit, de ander dat. Uh, het beste is als je van tevoren niets eet. Uh, hoe bedoelt u dat? Nou, je ontbijt niet. Nee, nee niet ontbijten? Nee, dat gaat niet. Niet Maar Met tenminste een half brood meenemen. Ja, zo weinig mogelijk dan. Maar daarna gebruik je niets meer voor half zes. Ja, maar dan, dan val ik van de graad, meneer. Mag ik dan inmiddels mijn gewone gestookte pot niet gebruiken? Natuurlijk niet. Dan heb je later immers geen trek. Ho, oh, oh, ho, oh, wat zo betreft, Mark. Je zou daar niet ongerust over. Alleen ik hele graad naar mijn gewone doen, mijn genoeg. Als we spreken, dan ken dan, dan, dan ik zo'n beetje dat ook nog wel aan. Ja, alle respect voor je eetlust, Manus. Maar aan zo'n open tafel krijg je soep, vis, twee of drie soorten vlees, diverse groenten, aardappelen, gevogelte, pudding, dessert. Ja, en mag ik daar allemaal van eten? Natuurlijk, zoveel als je wilt. Ja, maar. Dus waar we elkaar nou goed begrijpen. Eten voor niks en riks toe? Op één voorwaarde. Van elke schotel neem je minstens. Tweemaal. Oh, nou, als het anders niet is, dus, eh, dan zal ik het wel rooien. Maar, eh, hoe staat het met de spoeling? Jij krijgt een halve fles wijn erbij. Maar als je meer dorst hebt, kun je nog wat bestellen voor mijn rekening. Enfin, dat laten we aan je bescheidenheid over. Wat goed? Huh, dat zal ik dan wel na vanavond regelen. Heb je anders nog iets? Ja. Je kleed je netjes aan. Oh, ik heb een fijn lagenste pak pakken en een halve hoed. Heel goed. Je ja. houdt je alsof je mij niet kent, want ik zal met een paar vrienden ook meedineren. We hebben elkaar nooit gezien. Ja, ja, ja, nou, meneer van Maart, ik, ik, ik kan er aan iedereen heel netjes te woord staan. Je hoeft je voor mij niet te studeren. Ik heb niet met mijn handen op zelf. Oh, oh, oh, oh, zo bedoel ik het niet, Manus. Je zult alleen maar een grap met de hotelier hebben. Kijk eens. Die man is wat krenterig. En daarom hebben we juist jou en jouw eetlust nodig. Je neemt zoveel als je wilt, want je hebt er recht op. Maar het mag geen afgesproken werk lijken. oh, O, oh, ja. o, oh, dat, ja. dat maakt een different. Ja, nou snap ik de positie, hier. Hier heb je twee rechtsdaalders. Daar kun je van betalen wat je verteert. En overmorgen rekenen we wel af. Ah, nou, eh. Laat het verder eens maar een mijn over. De heren zullen content wezen. <laughs> Manus zit al in de conversatiezaal. Hij knippoogt tegen ons. Het is druk, zo te zien nogal wat buitenlanders. Hij is deftig in het zwart. Net een burgerman uit de provincie. <laughs> Wilt u plaats nemen als u uh, besteedt, hè? U hier, meneer, en u hier. Is dit uw besteding? Dank u zeer. Ja, dat Thank you very much. Sir. En waar zijn mijn andere vrienden? U hier. Ja, mooi zo. Zo. Goedemiddag. Wel, smakelijk eten. Smakelijk zo ja. oh. Bent u soep meneer? Soep, ja ja. Soep. Schildpapsoep of ga Geef me die, uh, die bruine maar eerst. Je zet die andere hier om meneer. neer. Die zou ik zelf zo gebruiken. Uh. Wat bedoel? Uh, je, uh, allebei. die neer daar Oh. Ja, dat kan maar. Ja. Ja, mooi. Ja, je Dank je. Zijn buurman links bekijkt hem van der zijde. De Franse heren tegenover hem stoten elkaar aan. Hij werkt vlug om zijn manis. De droge Engelsman rechts van hem ligt ver achter. Kalfsproket, daar zeg je. Kalfsproket, meneer. Nou, die ziet er fijn uit. Geef mij maar vier van die dingetjes. Vier? Ja, om bewust te proeven. Juist, ja, mooi zo. Dank u. Verachterlijk kijkt hij naar de Engelsman voorzicht. Iedere kroket is één prik en één hap voor hem. Oeh, wat is je schijnend, Bid? Maar, ben je dat de kranekamp? Zeg, zeg het maar, als je nou toch een soort van je mij niet vergeet, je kan je niet Geef mij nog een paar van die woordtie. Uh, uh, waarom neemt dat niet meer? Nou, waarom? <laughs> Omdat het om niet meer zijn, zo weet ik ja. <laughs> Oh, wat is het? Dat zijn de best, hoor. Die smaken er meer. Nee, nee, nee. Ik schenk maar wel zelf een paar. Van Fisk? Ja, dank u. Van een beste, ja, ja. <laughs> uh, Fisk ja, is leer. Ja, ja. huh? Ah, Fisk. Ik ben Fisk niet zo even een effe ruimte maken. Zo, ja. Vooruit, right, Marc. Wat is het voor Fisk? De overkomt van de dientafel en kijkt je neer. De andere kelder staan grijnzend of geërgerd in zijn buurt. Het deert hem hoegenaamd niet. Eiersaus en aardappelen spijt hij niet. De Engelsman amuseert zich minder dan de Duitser. Hallo! Zijn nog een beetje een goed appetit te Wat is dat? Ik die Jawohl, ik spreek dat. Ik ben tegen een duitje. Goede vis, maar die zou gewoon een beetje dikker moeten essen een Ja, ja, maar ik kan er zo normaal niet mee doen, hè, ik, ik, ik, zaad, ik hou er meer van de stante pop. Ik kan... uh, ja, ja, wie wat? Ja, doe eens maar kamer. Ik... Ja, ja. Doe, doe. Ah, doe maar, ja, ja. ja, doe. Ja, doe. Ja, doe. Ja, doe. Ja, doe. Ja, doe. Ja, ja, ja. Anyway. Ja, Oeh, maar dat ziet er goed uit. Maar die houden er zeker niet van. Oh, ja, ja. Die, die. ja, ja. is een zeer gerne filet praten. En ze nemen ze een kleine stukje. <laughs> ja, dat is wel goed. En moeten ze anders en hij knipoogt weer tegen ons, als om te bewijzen dat hij op zijn post is. Hij bedient zich zo rijkelijk dat de kelder het overgebleven niet verder kan presenteren en naar achter gaat om nieuwe voorraad te halen. Ja, you, you, eh. Uh, you not like us the France, hè? Hey? Hè? Hey, Beef? You, elephant. <laughs> hè? Hey, I speak English. You are on board, guys, you know. I have to voor for kapitein. Kapitein? Ja, yeah, nou, eh. Jawel, zoals uh, die zagen. In Hamburg ook geweest, Ach, cool. maar hij uh, lijkt Engeland very good. Grimsby, Southampton, 10, My Port. Wat doe je zei, hè? zeg dat niet, dat jij niet Ja, ja. Jouw zingt natuurlijk wat fiks men met. <laughs> die komt bij het eten. Zeg toe iets. Ja, dat doen we tussendoor. Ja, die beef is very good. Ja, je moet niet hè? je moet alleen niet. Je spreekt niet, maar je doet ook niet. Ik moet het allemaal alleen nog doen. Oh, daar is een mooie muziek. Er een mooie muziek. Je zit en luistert. Ja, ja, dat zie ik. Ja. Ik spreek te veel. Te veel. Je vindt me je petzer. Ja. Nou, dan niet hoor, een keller! Geef me toch wat van die haar, zeg. Meneer, ik wil toch niet proberen dat u nog meer van deze schotel wil. U neemt <laughs> te veel hier. Te veel? Wat is nou te veel? Hiernaast, you know, maar dan kan je zien wat de waardig is. Wat hij vindt, dat kan je mij toch geven. Alles ja, hou je nog over ook. Mm. Ja, het <laughs> Denk dan om gezondheid. Ja, precies, maar daarom... Oh, de arpelschat is ook leeg. Terloper is effe, Ja, dank je, paanhoort. Ah, no. uh, zo. So. En oh. dat oh. oh. was dat. Oh. Wat, wat krijgen we nou over? Wat heb je daar? Sommige mensen die geen trek hadden in de opstrijd met een kalfstoel. Hé? Oh ja, maar eh, ik heb er toch ook recht op. Wat staat dat nou, heer? Ik zal je vooraf als ik bedankt je. Ja. Drie, hè? Ja, drie. Als je over zou houden, dan zou het toch zonde zijn, nietwaar? waar? Mijn heer. Bieter, we kunnen ze meer die snijsbonen even doorgeven? Bieter. Ja, mooi zo, dank Langzame Langzamerhand heeft nu iedereen de kampioeneter in de gaten gekregen. Op de Engelsman na heeft iedereen er plezier in. De dames tegenover hem verslikken zich in hun wijn. En daar komt de rotelier. Het lukt, we bereiken ons doel. Uit een hoek bij de dientafel kijkt hij met grote ogen. Hij wendt een kelder. Ja? Wat is dat voor een man Nou, je moet maar eens kijken, meneer. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Kijk, jij, wie is Ik weet het niet, een provinciaal zo te zien. Is hij wel hier? eer Nee, meneer, dan zou ik het me bepaald herinneren. Ja, over. Oh, me table, huh? thing, meneer. Over. Albert? Albert, je brengt nog wat snuif, hè? Dat is u die meteen me meneer. meneer. Prima. Het ho, ho, ho, niet te spails, vriend. Ik heb niet gehaald. Niet want want het was een rommelboot. Ja, ja. Jij weet wat de mensen meneer. Ja, Ik het redden? Ziet Ik het meneer? Ik een het niet Wat een het het en zet hem in ieder niet schaal bij je weg. Dat hebben we al gedaan, meneer. Maar hij vraagt het er stond terug. Zeven kokette, drie kalsoesters, alles naar verhouding. Ja, je bent hier niet uit. Hij eet anders met diensten op. Gewoon zeg dat dat niet weg is. Hij zegt dat hij er recht op heeft. Ik maar niet schillen. Aannemen! Schrijf me, meneer, maar... Oh, ben je er al? Nee, het is tijd ontwerp. Nee, <laughs> hey, maar, ja. maar ja, ik het niet. Ik heb geen olie meer in de lamp. Breng me nog wel eens wat te drinken, hè. Maar een goed best wel openjaar. Oh, oh, oh, oh. Nee, maar nou maar weer eens uh, wacht eens iets. Champagne ja. Wat eh wat halen we een hele? Een hele. Wanneer het weer is meteen weer. Met een hele mooie. Wat moet weet met champagne? Pardon, ik bedoel, e, dat is men Oh, niet. Nou, daarna ga je me over, Dat is maar van de beste die... de dat is. Oh. Wat heb je nou? Reuze, nou. Ja, reuze. Zeg, jij? Nee, ja. Ja. Je zou hem niet meer bedienen. Ben je gek? Hij neemt champagne, meneer. Oh, dan oh, zijn dat scheelt. Ja. Het is voor ons niet moeilijk te raden wat er tussen de hotelier en de kalmer verhandeld is. Maar onze manus is niet te verslaan. We wisselen een knipoogje, maar hij laat ons in onze veilige hoek. Ik weet niet van wie ik het meest geniet. Van de etende kruier of van de hotelier. Die zichzelf weer begint op te vreten. Nu hij de schaal met Kip naar de kamp van Maren ziet gaan. Wat is dat? Neem eens geen kan Kip? Nee, nee, nou, we zien het. Ook. Ja, zeker, wat dacht je? Oh, ziet er zo fijn als, niet? Ja, ja, ja. Lekker licht brown gebakken. Nee. Ja, ja, ja, ja. Die bouwt er ook bij. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Oh, maar ik, ik moest zo ook voortmaken, hoor. Daar, daar er komt weer wat dan. Dat, uh... mm. You not like the kip, sir? Oh, nee. Nee, want ik hoor Sorry, sir. Champagne, uh, meneer. Mooi zo, ja, ja, ja. Wat zeg wat was die emmer? Daar zit hij het in. Dat hoort zo bij champagne. Dat meneer ongetrekt verpleegd. Ja, ja, ja. Natuurlijk. Ah, ja, ja. Geen champagne. Moment. Goed ja. melk. Ja, ja, doe dat glas maar wat voller, hè. Dat is zo'n gedoe anders. Nee, wat? Nee, nee. Je doet het zelf al zo. Zo. Oeh, smet goed. Smet goed, goed. Zeg maar nee, ik, ik kan niet bij die peren. Die appel moest met de peren bedoel ik. Kan je maar die even doorrijden? Ja, dank u. Niet alleen de andere gasten, maar ook ikzelf, die de capaciteit van ons mannetje van alles ken, begin me nu te verbazen. Het is werkelijk ongelooflijk. Hij begint zich voor de tweede keer van de kipwouter te bedienen. De Duitser organiseert dat. Hij wenkt anderen om de schalen in zijn richting door te geven. Ja, Hoe is het hieruit? He? Ja, ja. Wij willen maar op onze kennis maken klinken. Oh, met, met, met plezier. Zie je, ja, ja, ja, zo'n so so klein beetje. Ja. Maar eh, ik begrijp je wel wat spreken ze dauit, ze? je did Nou, we ze haai je? Gezondheid. Nou, nou, nou. niet, Ik hem Maar, uh, dit is lekker friet. Hm? Friet. Ja, dat is er goed voor, voor de doos. Kan ik, kan ik u zien, hè? Geef u een grot maar in. Hè. Nee, nee, nee, dan... Nou, nou, de leren zie zich maar niet. Dat is precies niet... <laughs> nog dat niet Nee, nee, nee, nee. Ja, nou, dat is niet. Ja, ik ben er niet fiet van. Kijk, ja, ik wil toch even, ik. Het is dat was niet voor een lichter. Kiep, hè? Ja, dat is licht ja, ah, denk ik. Dat voel je gewoon niet, bij ze dan spreken. Ja, dan kan je mee doorgaan. <fijt> dat is mooi. <man>. Oh, oh. <lacht> niet zo Ze kennen het hier. Dat is gelijk. Dat wordt nou toch werkelijk te gek. Te gek. Zorg dat de schalen bij hem weggenomen worden. De mensen lachen erom, meneer. Tenminste, de meeste heeft meer succes dan de pianist. Ik kan me niet schelen. Later streek op het het was, er schande van. Als dat bekend was, konden we nog meer. Meer zo? Dat kan niet, meneer. Die zijn er niet. Ja, ik brengt mij nog een beetje kip. Ja, het is toch wel losgeweven, is zeker meneer. Maar u zult toch moeten begrijpen dat... Oh, is er niet meer? Ja, dan kan ik er niks aan doen. Goeie genade, nu haalt hij zijn schouders op en kijkt me verontschuldigend aan. Ze merken het niet. Ik voel me wat schade tegenover deze geweldenaar. Hebben we maar eigenlijk toch niet in laten lopen. Enfin, de houding van een slachtoffer heeft hij bepaald niet. Pardon meneer, kan ik de sperenkompot even weg nemen? Ja, nee, maar dat goed geïnteresseert me minder. Het is een beetje meer toets uitgevallen, weet je. Uh, zal ik u fokken beter? Ja, dat is geweldig hoor. Zo, proost! Oh, proost! Uh, uh. uh. <laughs> maar ik moet zeggen, die kok hier, die, die kennen er wat van hoor. Eh, uitblazen. Dat is Ja, pudding, meneer. Dat is de pudding, meneer. Dat is de pudding, meneer. Dit is Rumsthal. wel. zo. Dat is de U, de pudding met Rumsthal. Oh, maar kijk daar is. Dat ziet er weer kostelijk uit, man. Ja, ja, goed zo. Ja, er gaat nog wel een beetje bij op Je gek gezicht, niet? <laughs> Alleen, als <heb> je dan de dat De <laughs> <dat, dat> <laughs> oh, no. nee, een hondje... Oh, nou, ik bedenk hier straks nog. Als er de lui zijn die bedanken. Hm. <laughs> pudding. Lekker, hè? <laughs> pudding. Engelsman. Engelsman, Engelsman, eet veel pudding. You call this pies? Pies, <laughs> zeg oh. ik. Zo, doen we <laughs> het in de cent? Mijn ook goed. Ja, die ene op de zijn zo onverschillig geweest. Pai. Dan hou ik er weer mee van de moeven. Die zijn de een jongen, hè. Doe, hè. Wij pakken er nog eentje. Proost. Nou, Nee, partij jongen hebben keine geen tijd. Ah, waarom niet? Er zit nog wat in de straat. Over Dat gaat u nou. Dat is eh, moet je nou. Ja, oh. beetje hoor ik daar daar al. Nou, nou Dat is is toch niet ding beetje een op? een maar een beetje een beetje wel beetje een beetje wat Goeie een Wat, wat, is het hier warm? beetje hoeveel, hoeveel, is het? beetje <laughs> een en dan de andere rödere 50. Hè? Yeah? What, really uh, <laughs> oh, wat wat zeg je? Ik dacht nou dat het goed, dat hij Dat is 9:25 samen. Oh maar, Dat is bijna een tientje. So, yeah, Zo heb ik niet betaald. dat was dus 9:25, meneer. Ja, dat heb ik wel gehoord, maar dat was me nog wel ja, daar, daar had ik niet op gerekend. Meneer, het is een schande. U hebt hier niet gegeten, maar gaat eten. En dan denk ik dat hier de boel nog kunnen oprichten ook. Nu heb ik toch medelijden met hem. En een beetje vroeging. We hebben te veilig gelachen. Door de politie. Dus, meneer. Of oh, ik vergeet alle manieren die hier gebruikelijk zijn. En ik laat u eruit kijken. Ja, maar. Ja, jammer. Maar er is geen kwaad aan boord. Ik, ik, heb het, ik heb het gewoon niet bij man. Nee. Ja, ja luister nu nou eens, Ik die. Dus, hè, eens even. Ik luister niet. Kees, hè jong. je hier komen. Meneer, luister, u, u zal geen cent tekort komen. Ik doe hier alleen een eerlijk arbeid, meneer. Ik werk hier uh, vanmiddag voor rekening van meneer Van Mouren. Daar, daar met die snor schuin tegenover me. Oh wee, daar komt onze straf. Vraag maar om, om, om de rest van de centjes. Hij heeft me maar vijf gulden mee gegeven. Ja, lieveling. Twee knopjes. Nou, nou, lekker. Nou, nou kan ik zeker wel gaan, meneer Van Maarten. He? Of uh, was er nog iets van u te uh, uh, uh, Ja, uh, nee meneer Manus. <laughs> nou, uh, nou heren, dan uh, ga ik er maar van door. Dan <laughs> nou, gaan we weer naar moeder de vrouw. <laughs> nee, <meneer. laughs> Zo, komt u eens kijken meneer Van Mark. Dat was me een gedoe, gisteren. We moeten nog afrekenen, nietwaar? Ja, dat klopt. Weet u het nog, het bedrag bedoel ik? Of ik het nog weet. Je hebt me nog mooi te pakken gehad. Nou ja, daar moet je niet kwaad om wezen. Ik kon die baas nog niet afschepen. En, en Ieder moet zijn loon hebben, nietwaar? Ja, eerlijk, zodat had hij toch recht op. Daar heb je gelijk, mannes. Ieder moet zijn loon hebben. Ik heb het mijne ook gehad. Oh, dank u wel. Nou, oh, als u nou nog eens een hond te scheren hebt of zo... Uh. Hoe is het diner je eigenlijk bekomen? Nou, wat dat dan gaat, uh, best meneer. Mm. Alhoewel, uh, het viel me toch niet gang mee, hè, van die lichtlaffies mm. en... ...alles een klein beetje maar. Ja. Mm. Champagne, dat is uh, een raar goedje. De smaak is niet kwaad. En... Uh, toch ze zo warm en duizelig van, hè? En machtig slap in je maag. Ja, ik was tenminste blij dat mevrouw s'avonds nog een stevige kliek boeren komen, het worstformaat. Ja, dat, dat gaf me weer een beetje vastigheid gaat van binnen. Dit was het vijfde deel van Vondant bij de U hoorde het verhaal Het diner van Manus van Justus van Maurik in een bewerking van Ben Bolken.